Een beetje... Rock'n'roll! Met Bright Animals in uh, Can't Stop This Thing We Started. Een heerlijke plaat natuurlijk. Een beetje rock'n'roll kunnen geen kwaad op deze zaterdagavond. Ja, en we zijn alweer aan het uh, einde gekomen van het eerste uur van Entertainment for You. We gaan uh, op naar het nieuws. En wie weet zit er wel weer uh, nieuws in over Geert Wilders bijvoorbeeld. Geert Wilders, ja, dat is toch die, die is gewoon nieuws hè, op dit moment. Sowieso politiek, Dat durf ik op te weten. Ja, werden. daar durf ik ook bijna op te weten. Oké, okay. tot zo na het nieuws van zes uur.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 Mobiel bellen wordt tot 60% duurder, dat zegt het VARA-programma Kassa. De stijging komt doordat telefoonproviders massaal betalen per minuut invoeren, waarvoorheen nog per seconde werd afgerekend. Volgens Kassa is een gemiddelde beller, die nu 60 euro verbelt, binnen zijn Vodafone abonnement straks 110 euro kwijt. In...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 Voormalig topman Dirk Scheringha van de DSB keert terug als bankier. In een interview met de Telegraaf zegt hij dat hij is gevraagd voor een nieuw op te richten internetbank. Met de nieuwe internetbank wil Scheringha de gevestigde financiële orde in Nederland aanvallen. Verder gaat Scheringha aangifte doen tegen de Nederlandse bank en president Wellink. Het weer? Op enkele plaatsen een lichte bui, morgen zonniger en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort en zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu Entertainment for you and Titel van dit liedje, hè? CeeLo, Green en Fuck You. Voordat uh, we ons programma kwijt zijn. <laughs> <laughs> het, is gewoon, het is gewoon heerlijk. Het is gewoon Fuck You. Fuck You. -lo zo green. heet dat liedje. Ja, zo heet mm. dat liedje. Dus, Wist je uh, dat het in andere landen ook helemaal niet mag? In Amerika is het een heel andere titel, hè? Wordt het ook heel anders uh, gezongen. Dat is echt okay. dat is heel apart, dat is op zich wel iets wel van Eigenlijk volgens mij is het alleen in Nederland waar je fuck you mag zeggen. Dus sta je daar in een uh, discotheek in uh, Amerika en je, heb, uh, je staat er te dansen op Silo uh, Green en je bent de enige die zegt fuck you. Dat is toch wat hè? Tja. Dit is het uh, tweede deel van Entertainment for You, hier op uw radio bij CFM Zandvoort. En het tweede deel, ja uh, yeah, ja. Yeah. In het tweede gedeelte gaan we niet jodelig doen hoor dames en heren. Ga daar vooral niet vooruit. Blijf lekker luisteren. Het bord op schoot is begonnen. En ja, Het is etenstijd. Zes uur meestal. Hè. Eet smakelijk. Eet smakelijk hierbij. En uh, wij hebben zometeen popstar Henry natuurlijk met shownieuws. Het is alweer een tijdje geleden dat we hem gesproken hebben. Ja, Twee klopt. weken geleden. Uh, voor het laatst uh, tijdens de CFM zomertour. En uh, ja, dat kwam omdat die telefoonstoring was. hè? Ja klopt. Maar en, uh, nu doet hij het uh, weer. Ja, hij doet het weer. Dus, gelukkig we zijn we, we zijn blij starts. met hem. En uh, we zullen lief zijn voor de telefoon. Want uh, het is wel belangrijk ...dat hij het blijft doen. En uh, verder dan gaan wij het hebben zo meteen over het kunstsustijn... ...en ook over de nieuwe indeling van Entertainment for You. Want dat gaat steeds meer beduidelijk worden. Hè? Ja, het wordt steeds meer duidelijk. Nou, we hebben al een paar nummers van de toppers gedraaid natuurlijk. Uh, ik was erheen, jij bent natuurlijk ook liefhebber van. En uh, de, mooiste, de mooiste medley die ik vond uh, toen, dus die tien dag... Uh, was de Hollandse pop piano medley van Jeroen van der Boom. Hij zingt daar stil in mij. Wat zij je doen? Hou me vast. In België. Luister even Ik mee. ben benieuwd. Zeg dat je me niets meer kent. Je zal lachen. Je zal schelden. Van te doen. Hou me vast. Leg mijn hand weer op je schouder. En hou me vast. Streel me zachtjes door mijn hart. En hou me vast. Anders wordt het allemaal, eentjes en veel. En met jou zijn, is dan alles wat ik wil. Vraag me niet, zeg me niet, zwaai je armen overheen. Praat niet met me, hou me steen. Amsterdam, we gaan het tegenaan,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 Ik zie uh, onze grote vriend Rudy al helemaal uit zijn dak gaan op een uitgaansgelegenheid op dit nummer, man. Dit was uh, Kane hier op CineFM ja, Zandvoort. Yeah, met Zo'n geweldige plaat, hè, dit. Ja, we hebben afgelopen tijd heel veel overal gesproken op de radio, hè. Maar ze verdient het echt dames en heren. Ze heeft haar eigen Real Life Soap op de radio. Zet die telefoon eens even aan. Geef... Hallo? Hallo. Hey, dat is uh, de producer van uh, Dindy HCD. <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt. We is goed Ja, ja. We hebben vandaag, vanaf vandaag uh, haar eigen Relife Soap op de radio. En um, ja, we dachten... We bellen eerst even naar Alando, de producer uh, van Comba Music, hè? Ja, een van de producer, hè? Eén, één. Eén van de producer, want onze... Ja, onze José hoort daar natuurlijk ook bij. Ja, ja, ja van Comba Music, natuurlijk. Ja, inderdaad. En um, ja, jullie zijn bezig met een single um, aan het, um, aan het uh, produceren voor Dindy, hè? Ja, die moet uh, binnenkort uitkomen. Ja. En um, dat gaat ook goed helemaal komen, denk ik. Ja, zeker. Zeker. Ik zou je Dindy even geven, dan uh, dat het ja. wat makkelijker, denk ik. Dat is misschien makkelijker. <laughs> ja. Hey, Roy! <laughs> Dag, Dindy! Dag, Roy! En Rudy natuurlijk. Hey, Din. Hey, wij starten vandaag als verrassing met klap op de vuurpijl met jouw eigen, natuurlijk, Real Life Soap op de radio. Hoe was jouw week? <laughs> nou, ging lekker. Ik ben op zoek geweest naar sponsors. zeg. Ja, want op dit moment ben je op zoek naar sponsors. Bent, even, even helemaal terug naar het begin. Je gaat, bent bezig met een eigen singleproductie met Comba Music samen. En um, dat wordt een mooie dansplaat. Ja, zeker. dat wordt echt heel gaaf. De afgelopen weken ben je druk in Arnhem uh, bezig aan het, uh, ja, aan het repeteren, aan het opnemen. Hè? Ja. En kan je ons de titel al verklappen? Dat mag. En het wordt no longer safe. Klinkt lekker, hè? Dat vind ik wel. <laughs> ja, um, verder. Um, dus de, de titel is al bekend. Um, het wordt een singeltje. Hartstikke leuk. Afgelopen week inderdaad, je zegt ik ben op zoek naar sponsors, hè? Ja. En ehm, uh, wa wa waarvoor ben je op zoek naar sponsors? Vertel. Om alles mooier te maken en uh, een extra boost te geven. Ho of hoe bedoel je mooier te maken? Wat? Hoe bedoel ja, je mooier? De clip natuurlijk, hoe meer geld je er is, steeds hoe mooier de kwaliteit wordt. Ja ja, ja, ja, ja. En hoe loopt het met de single? Je hebt hem al opgenomen, hoorde ik. Ja. Heb ja. je al een beetje gehoord uh, hoe die wordt? Ja, ik begin een deel te krijgen. Of eigenlijk... Uh... Een geluid te krijgen. Uh, ja. Ja, en? En uh, nu nog een paar tweede stelletjes. Uh... Oké. Okay. Hij is bijna klaar geloof ik. Oké, okay. hartstikke leuk zeg. Uh, uh, ja, zeker. Ja, verder. Uh, inderdaad, ze op zoek naar sponsors. Waar kunnen mensen heen gaan als ze jou willen sponsoren? Uh, ze mogen naar mijn huis doen. En ik zit tegenwoordig ook vooral op Twitter of Facebook. Gewoon even dindy googelen, bedoel je? Ja, dindy googelen, dindy D-E-E. En dan vind je het ook voorzelf. En anders ga dan even naar FM.hives.nl en nee, met D-E-E. Goed. Wat zei je? Ze kunnen ook naar onairrefans.nl. Dat zou ook eventueel kunnen, want daar ben jij, geloof ik, te boeken. Um, verder, um, dus je, je singeltje heb je opgenomen, zo gaat het. Hè? In, in, een in een paar weken tijd gewoon uh, heeft ze haar singeltje opgenomen. Ze is nu op zoek naar sponsors voor de CD. Um, er komt een videoclip aan, hè? Die komt er ook aan, inderdaad. Alles erop en er Kan je al een klein beetje verklappen hoe en wat met die videoclip? Nee, dat ga ik nog niet doen. Nee? Nee. Ik moet dus echt op de release zien. Dat gaat eigenlijk te gebeuren op de release. En dat die vindt... Wanneer vindt die plaats? Op 22 oktober in Fame. Fame in Zandvoort, hè? In Zandvoort, ja, natuurlijk. Ja. Okay. Um, uh, dat wordt ook gaaf voor. Iedereen moet komen. En die cd-presentatie geef je niet alleen, toch? Nee, die geef ik samen met Exaier. En wat voor groep is Exaier? als ik nog vragen? Een hele gave groep die ook zeker even op huis op moet zoeken en lid moet gaan worden. Dan kan je ook uh, wat nummers horen. Oké. Okay. Hey Din, um, op dit moment ben je nog in de studio. Hoe ja. voelt dat? Ja, of ik thuis ben. Het is het allemaal goed hoor. Met water en bubbels? Ja, water en bubbels. <laughs> <laughs> nou oké. Okay. Ja, we zitten even op je huis te kijken. Wat een mooie foto hè, in die studio. Een mooie studio. Ja, leuk, hè? Ja, het is echt een mooi studio, ja. professioneel. Zeker. Er Staan er ook al optredens in de planning? Ja, dat heet er in oktober geloof ik en in november eentje. Ja. Maar uit mijn hoofd weet ik, wel ik weet er zeker twee of drie. Nou, dan moeten mensen gewoon even naar www.din-die.hys.nl En uh, binnenkort is het gewoon din-die.nl En dan komt het helemaal goed. Um, din, mogen we jou voor deze week uh, heel erg uh, bedanken. Graag gedaan. Jullie ook bedankt voor de aandacht. Ja, en uh, volgende week uh, spreken we je gewoon weer. En die week erop spreken we gewoon in Turkije. Dus uh, dat ja. wordt hartstikke leuk. Veel plezier hè, daar. Ja, dat gaat leuk. Tot uh, volgende week. Bedankt voor je tijd. Oké, okay, hoi. Hoi. Land van duizend meningen, land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, schuip bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als ze winnen. Dan breekt dat u de passie los, dan blijft geen mens meer binnen.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 Moeten niet keurslijf in, die laat je in hun wagen. Het land vol groepen van protest, geen chef die echt de basis. Mordijnen altijd open zijn, lunchen broodje kaas is. Land vol van verdraagzaamheid, alleen niet voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd: wat betaalt hij nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen, geen hond die van een goot weet. Met Nazi ballen in de muur en niemand die droog brood eet. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de betten voor, die laat je in hun wagen. Vijftien miljoen mensen op het hele kleine stukje aarde, die moeten niet hun keurslijven, die laat je in hun wagen. Dat hele kleine stukje aarde schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een water. Vijftien miljoen mensen, dat hele kleine stukje aarde moet er niet met keurslijven in, die laat je in hun water. Henry. En een hele goedenavond, Henry! Hey, goedenavond allemaal, allemaal luisteraars natuurlijk thuis ook. Goedenavond, Henry. Uh, ja, goedenavond, hè. We hebben weer aan die <laughs> kant. Ja, hier, prima. Het zonnetje schijnt, dus dat is altijd goed. Maar ja. hoe gaat het bij jou? Ja, het is hier uh, elke schip wat weer, dus eh, we kunnen niet En Morgen zal het nog beter weer worden, dus jongens. We uh, een lekker weekendje tegemoet, hè. Heerlijk, heerlijk. Eh, lekker, lekker, lekker. Ja, zeker weten ja ja wil jullie wel eens zitten vandaag maar ja goed helaas, je moet ik moet ook weer werken natuurlijk hè ja dat klopt vertel waar moet je, waar moet je werken ja ik werk bij uh, een bedrijf in uh, Maastricht hè oké okay. Dus uh, ja, zo gaat dat hé Je moet op een gegeven moment toch de kosten een beetje verdienen en alleen muziek maken, gaat ook niet tegenwoordig, hè? Oh ja, ja het is altijd belangrijk, hè? Werk. Je moet altijd blijven werken, maar ik hoop wel dat ik je een beetje lol in heb. Ook al is het zo lekker weer. Ja, zeker weten, absoluut. Dat okay. uh, is een lekker probleem. Hartstikke. Dus uh, lekker toch, hè? Uh. Ja. Nou, het shownieuws. Is er nog wat gebeurd? Nou, er zijn wel een aantal leuke dingen gebeurd wat ik, uh, wat ik jullie op een gegeven moment kan vertellen. Ja. Nou, een van die dingen, dat is op een gegeven moment in Eindhoven. <laughs> Er was een uh, aankondiging van een theateraffiche. En het, uh, in het Eindhovense Parktheater. En uh, daar was een foto op te zien van een, uh, twee hangende mannen aan een, aan, aan een ding. en een slager in het midden. Helemaal vol met bloed, weet je wel. En daar hebben we een aantal mensen bij de aanstoot aangenomen. En uh, we hebben ze op een gegeven moment. Dat, die, die, die, die, die affiches hebben ze in ieder geval verwijderd. Oké. Okay. Het, het, het, het, het staat ook wat de directeur zegt: Dat heeft het zeker niet altijd als gruwelijk ervaren. Maar wel bleek dat bij de gebruikte aankondiging het publiek niet altijd wist wat men kon verwachten. Ja, ik heb een voorstel dat je er op een gegeven moment ondersteboven uh, twee, twee mannen ziet hangen aan touwen en daar in het midden een slachter slager uh, ja. Met een paar messen in zijn handen en een hoop bloed uh, op het affiche. Dus, uh, maar wat was de boodschap van die poster, hè? Ik heb geen idee. Oh, niet. geen idee. Oké. Okay. Uh, dus in ieder geval de aankondiging van een voorstelling. Uh, oh, oké. Okay. Dus, bronicus. Uh, ik, ik ken hem niet, dus uh, die gaat binnenkort in première. Dus uh, dat was eigenlijk de, het hele verhaal. Oké. Nou, we een aantal mensen het natuurlijk heel erg als schokken ervaren. Ja, goed, kan gebeuren, dit uh, Ja. Goed, die ja. Hebben we nog steeds, hebben we natuurlijk Patricia Payen, die staat natuurlijk altijd weer elke week uh, in een show, nieuws. Ja, en we staan erop dat Patricia en Mickey hm. van Dam nog steeds verliefd zijn. Nog steeds verliefd? Ongelooflijk, hè? Oh, Oké. Okay. Want ik hoorde van de week hoor, een nieuwtje dat het wel steeds minder gaat. Ja, goed, ik bedoel, uh, wat kan ik daarvan zeggen? Uh, je hebt natuurlijk de en dat duurt een paar maanden. En daarna ga je moment toch elkaar beter leren kennen. En, uh, ja, dan. De vliegtuig zak, natuurlijk. En, uh, het, het samen, het houden van, wordt natuurlijk dan weer sterker. Maar ja, ik ja. kan niet hoe het zich daar, daar ontwikkelt, natuurlijk. Dat weet ik niet. Nee. nee gisteren maakte ze nog een uh, grapje bij het Hollands Talent. Dat, uh, heb je dat gekeken, trouwens? Ik heb er een klein gedeelte van gezien. Want ik heb natuurlijk, uiteraard, naar Nederland uh, gekeken tegen San Marino. Ja. ja. Uh, ik heb er een gedeelte van gezien, maar ik heb het grapje volgens mij niet gezien, maar welke was dat? Maar in ieder geval, er waren jongens die tegen voorwerpen gingen springen en uh, ja, salto's maken en zo. En op het laatst sprong die jongen vanaf het podium het publiek in richting de jury. En toen zei Patricia van ja, zo springt mijn vriend ook het bed in. Dus ja, daaraan had je al wel te kunnen horen dat ze bij elkaar zouden zijn. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Ik kan me er niet bij voorstellen, maar als je meteen toch al uh, de 60 gepasseerd bent, dan duurt het voor mij een beetje rustiger, nog niet wel? Nee, inderdaad. Ja. ja, maar dat klinkt natuurlijk altijd leuk, hè? Maar ik geloof er helemaal niks van. Maar goed, we wachten wel eens af of ze het het bij de volgende recordsprong, hè? Tja, we zullen het zien. Ja, zeker weten. Ja goed, wat, wat ik dus ook gehoord heb, is dat Hollands Talent... dat er meer mensen naar keken dan naar, naar, naar, naar het Nederlandse elftal. Ja. En uh, ja, er zaten maar 200.000 kijkers zaten erin. Maar ja goed, ik, ik denk dat uh, de, kijkers, die, de mensen die keken naar Hollands Talent... geen voetballiefhebbers zijn en, en andersom niet. Ik denk dat uh, het een wedstrijd was waar... Eigenlijk al vanuit mocht worden gegaan dat Nederland zou winnen van San Marino. Ja. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat er niet veel, mensen, niet veel mensen gekeken hebben naar het voetballen. Ik denk dat het tegen Finland van de week meer zal zijn. Ja, ik denk ik het ook. Maar Finland heeft verloren, hè? Ik heb het eerlijk gezegd nog niet, nog niet okay. gehoord met hoeveel hebben ze verloren? 1-0 verloren van, ze hadden nog een rode kaart. Macedonië, kan dat? Oh, nou, dat is uh, alleen maar gunstig van Nederland natuurlijk. Ja, dat is echt, echt onverwacht was het. En uh, ja. nou ja, daar zijn we wel blij mee. Maar ik denk dat we deze ploeg wel, uh, deze pool wel door kunnen komen makkelijk eigenlijk. Het, het, het lijkt wel. Uh, er staan wel een goede voetballers in. En uh, ik was bij dat Vanistroor weer meegedaan heeft die er wel weer gescoord heeft. Ja. Uh, ik vond het ook positief dat uh, Kruijs Ruttelaar uh, drie golen maakt. Dus uh, ik zeg wat dat betreft, uh, ja, ik denk dat het niet verkeerd is dat, uh, dat er weer een keer een andere spits in staat. Nou nee, ja, en van Nistrooy natuurlijk, mooie goal, rentree. Ja, ja absoluut, dus uh, dat was, was een beetje dat zag je ook, dus hij is weer helemaal terug. Huh? Ja, klopt, hartstikke leuk. Wat ik nou even wil weten, heb jij naar tv-lab gekeken op Nederland 3? Oké, okay, nou dat was de hele week. Hebben ze dan uh, ja, programma's. Ik denk dat jij dat ook al kent, Roy. Ja, Gaan ze allemaal programma's gezien. uittesten. Maar wat ik dan vraag of je iets, nog iets leuks had gezien. Maar je hebt het helaas niet gezien. Ja, Rudy. Ik vond uh, die Madi Wodo ja. show. Dat vond ik echt een reet aan. Was dat ook van... Volgens mij lab. was het ook van TV-lab. Te want er stond rechtsboven zo TV-lab onder. Okay. Maar volgens mij komt het nog een week hoor. Dat zou best kunnen. Ja, dat, is, dat, is, dat is toch van Paul de Leeuw, hè? Dat is van Paul de Leeuw, ja. Met Erben Winnemars en uh, Filemon. Ja, ja, ik heb wel gehoord dat Paul de Leeuw was kwaad, Dat hij uh, uh, veel kijkers zou verliezen Hollands hoogste talent aan de voetbalwedstrijd. Oké, okay, ja, dat zou best klop kloppen. Want ze begonnen met iets van 7,5. Uh, even kijken. 750.000 mensen. En ze eindigden met 500.000 mensen, einde van de week. Ja. Ik, ik las wel dat ze, dat dit uh, afgelopen week hebben gisteren dus, nog maar 328.000 mensen Jezus, nog minder zelfs. Ja. Ja, ja, ja, dus dat is niet echt goed, hè. Nee, nee maar ik denk dat uh, iedereen Paul de Leeuw moe is. Hij heeft zoveel uh, de laatste tijd, zoveel gemaakt en gedaan. Ja. En, uh, ja, het is ook een keer over natuurlijk, Ja, klopt, hè? dat hoorde ik Jens hoorde dat ook op de radio zeggen. En hij heeft daar wel een beetje gelijk in. Hij kan net zo goed een, een jaar een beetje rustig aandoen zonder op tv te komen. En misschien denken de mensen dan toch van, uh, nou ik heb er zin in Paul de en misschien zit hij dan weer een nieuw programma op. Ja, maar ja, zoals je weet, Paul de is, is natuurlijk een jongen die ontzettend energiek is. En ja, dan, klopt. En als je elke keer naar Paul de kijkt, op een kijkt, dan ben je ook moe, dan moet je ook van even komen. <laughs> dus het zou kunnen natuurlijk, hè? Ja. ja. Absoluut. Goed, maar hebben jullie trouwens ook gehoord, het vraag over Frans Duits, dat hij er onder vuur staat? Ja, met, uh, hij heeft een optreden ergens, maar de gemeenteraad vindt het niet goed dat hij daar optreedt. Zoiets? Nou, het was zo dat, uh, kijk, uh, artiesten die een beetje een naam hebben, die hebben natuurlijk een bepaalde prijs die betaald moet worden. Ja. En van Frans Duits is dat om, om en bij de 7000 euro. Ja, ik ken artiesten die betalen, die, die vragen zich veel meer. En uh, daar waren op een gegeven moment uh, burgemeester-wethouders van zoiets. Uh, die vonden dat ongepast en veel te duur. Nou, ik denk dat als ze een paar van die, uh, van, van die wethouders en die, en die burgemeester op een gegeven moment daar maar uh, laten vervangen, dat ze nog goedkoper uit zijn. Ja. Dus, uh, maar ja, het is helemaal zo dat als mensen uh, artiest zijn en die vragen een bepaald bedrag, uh, en dan, uh, dat dat gemeente het allemaal te duur vindt, ik, ik, het zal wel. Ik denk dat de mensen in de gemeente Gelderland, of in ieder geval in, uh, in Gelderland, dat er mensen bij zijn die vele malen meer verdienen dan die 7000 euro, ja. dan zwijt ze gewoon op vraag. de vraag. Maar er is nog een relletje bijgekomen, Henry. Nou. Daarbij, bij dat verhaal. Want vandaag stond op Telegraaf.nl het volgende ja. verhaal. Dat 5 uh, à 10 kilometer verder een, een ondernemer ja. is geweest die Frans Duits ook heeft geboekt. Maar dan ook voor dat bedrag. Maar ja. omdat er mensen uh, gratis naar dat evenement mogen gaan in dat, in die, waar de 10 minuten... 10 kilometer terug... Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. Ko komen ze dus niet naar die ondernemer toe, dus verkoopt hij ook geen kaartjes. Hij moet 800 kaartjes verkopen, maar hij heeft er nog maar 300 verkocht. Ja, dat is in feite natuurlijk ook logisch. Als jij 17,50 vraagt voor een kaartje, ja. vijf kilometer verderop is ook Frans Duits, en dan kost het gratis, ja, waar ga jij naartoe dan? Ja, Dan nou, ga ik ook lekker gratis natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat het heel logisch is. Ik denk dat het niet handig is geweest dat het boekenskantoor van Frans Duits hier uh, rekening mee had moeten houden, dat dit in feite niet op dezelfde wacht moet plaatsvinden natuurlijk. Dat is een beetje simpel, hè? Nee, nee. Nee, nee, dat denk ik ook. Ik denk dat er echt wel een moduletje moet zijn van uh, binnen zoveel kilometer uh, geen Frans Duits, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat dat je... Gaat het feit, als je een groot artiest hebt die ergens optreedt, dan moet je dat inderdaad dus niet doen uh, in een straat van 5 kilometer. Want dan mensen, ja, ze daar gratis, dus dan daar naartoe. Ja. Dat is een heel logisch verhaal. Vroeger misschien niet, maar in deze tijden van recessie uh, de ik denk dat het een heel logisch verhaal is natuurlijk. Nee, inderdaad, inderdaad. Ja, ja, het, is niet, het is niet handig geweest. Nee. Nou, Jaap van de X-Rechter komt natuurlijk ook in november weer met een nieuwe single, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, eh... Uh... Maar goed, we wachten dus even af. Ik heb trouwens nog een verhaaltje. Uh, dat, dat, dat sluit trouwens wel een beetje aan op het Frans-Duits. Uh, want Marco Borsati zegt van uh, ook zonder geld gelukkig te zijn. Oh! Uh, we weten natuurlijk allemaal dat het omvallen van zijn artiestenbureau uh, vorig jaar september. Uh, en uh, het heeft hier op een gegeven in 15 jaar opgebouwd en zijn hele vermogen die is op een gegeven in rook opgegaan. Ja. Dus het is wel zelfs zo dat, dat hij de kans om zijn hele grote villa uh, in Apkoude... Uh, dat hij misschien dat hij wel eens moet, moet gaan verkopen. Dat ja, er wel in. De, het heeft allemaal nog wel een staartje afgelopen jaar. Nou, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat het ja. nog heel lang gaat duren voordat dat helemaal opgelost is. Ja. Nou, hij zegt er in feite ook van: ik lig er echt niet meer wakker van. En uh, ik ben begonnen met niets en heb vervolgens goed geld verdiend. Nou, het is allemaal weg. En het, hij zegt ook: het geeft het relatieve van geld aan. En. Uh, dat is natuurlijk ook wel zo. En hij zegt of het nou wel of niet is, het heeft geen invloed of ik gelukkig ben. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik denk dat uh, Marco Bossaven nog steeds goed kan zingen. En als hij een paar concerten geeft, dat hij er toch goed van kan leven, lijkt mij toch. Ja. He? Dat. Uh... Ja. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar trouwens, heb, hebben jullie nog, uh, en dat is eigenlijk mijn laatste item wat ik had. Hebben jullie nog gekeken naar Hans Catalan trouwens? Ik dacht wel dat jullie dat zeiden. He? Nou, ik niet in ieder geval. Ik ja, heb ja. wel gekeken. Jij hebt wel gekeken, oké. Heb je misschien ook die, die, die bakken gezien? Uh, ja, die wel ja! Die uh, een beetje operazanger. Ja, precies ja. Dat is wel geweldig hoor. Dat vind, ja. ik, dat vind ik wel leuk, zulke mensen. Nou, die zingen natuurlijk geweldig hè. Ja. Uh, ik zeg wat dat betreft, uh, ik, ik hou dus niet van opera of operette van, in, in die muziekstijl. Maar ik kan het wel waarderen voor hetgeen wat hij gedaan heeft hoor. Ja, hartstikke knap. Maar wat me opviel, uh, ja. hij heeft ook iets aan zijn tanden gedaan. Ja, maar dat, dat, dat, dat is ook een verhaal. Het is namelijk zo dat hij uh, uh, voor de uitzending, of voordat hij überhaupt aan het programma mee ging doen, uh, al afspraak had staan bij de tandarts. Oh, dat was het, oké. Okay. Dus op uh, de koste termijn was het niet, niet te verwezenlijken. Nou is het niet laten, dan nou, gaan we het maar op die manier doen, hè? Dus uh, <laughs> hij was al met de tandarts bezig en het is nu helemaal gerenoveerd. En dat valt natuurlijk wel een slag op, hè. De stijgers stonden erin. Stijgers zonder erin, dus dus helemaal in de stijgers dus helemaal wit gemaakt, <laughs> dus, uh, maar ik denk dat hij verdiend dus naar de finale. Ja, tuurlijk. Ja, ik denk, ik de denk dat hij ook wel een hele grote kans maakt om te gaan winnen natuurlijk. Ik denk het wel. Ik denk als je praat over talent, dan is het een talent wat eigenlijk al uh, verleden had moeten worden ontdekt, en, uh, zeker in, in, in de sfeer. Dus ik denk dat hij het gewoon verdient en dat hij zou, dat hij zou gaan winnen, die kan dus best wel eens aanwezig. Ja, denk ja ik ook. het is natuurlijk wel een aparte verschijning. Dus je ziet ja. natuurlijk ook Paul Potts in, uh, wat was het, Amerika of Engeland? Dat is een Engel, beetje hetzelfde soort uh, ja, type. Nou, de, deze man is dan iets ouder. Maar dat slaat toch wel aan bij mensen. Ja, het is natuurlijk zo dat niet iedereen dit kan. En, uh, als je zo'n zo uh, zo vertolking hebt geven van zo'n nummer, dan. Uh, Waar iemand uh, van een hele bekende operazanger, jij doet het even na zo uh, als, uh, als amateur, ja. uh, daar, ik vind het wel knap. Ik denk als die een beetje goede begeleiding krijgt, professionele begeleiding, dat hij zo nou, boven het gemiddelde uh, zou kunnen uitstijgen. Dus uh, ik denk dat we hier een talent hebben, ja absoluut. Een beetje te laat ontdekt, maar uh, talent, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Ook weer eentje van de oudere generatie. Ja, precies, maar het is natuurlijk zo dat, uh, en, en dat geldt natuurlijk ook voor mij destijds... Uh, je bent met zoveel dingen bezig, je bent met je gezin bezig... en dan moet je keuzes maken. En uh, ja goed, en dan dat af en toe, dat je wat meer, dan, als je de kinderen wat ouder zijn... dat je wat meer ruimte en tijd krijgt om je hobby weer op te pakken... Uh, dan zie je dat er heel wat talent loopt in, in Nederland, die op een gegeven moment toch wat ouder zijn. En misschien zou het een idee zijn om een programma uh, te maken... waarin uh, oudere artiesten, die weer aan een nieuwe carrière zijn begonnen... Uh, eens een keertje uh, aandacht krijgen. Het zou misschien idee zijn voor zoiets, hè? Ja. Want wat je nou dus ziet van... Uh, dat geldt voor idols, dat geldt voor uh, popstars momenteel. Dat zijn allemaal kinderen tussen de, tussen de 14 en de 21 jaar. En als je al 25 jaar of ouder bent, dan tel je al niet meer mee. Ja goed, dat is heel duidelijk binnen die programma's. En misschien is het iets, ja, belangrijk vanaf, uh, vanaf 50 jaar. Tot 80 of zo misschien. Ja. Dat zou best wel op een veel mensen naar kunnen kijken, denk ik. Ja, ik kan me nog wel herinneren, ik weet niet meer bij welk programma dat was. Het was een oudere man, volgens mij was het X-Factor, weet jij dat nog, Roy? Die zong ja. een beetje jazz, een ja, beetje ja, jazz. Ja, maar daar was Henry oh, ja, mee bij Max, omroep Max, was Henry. ja uh, hoe heette die man? Uh, Harry, geloof ik. Harry, ja. ja, en Harry. Dat, ja. Hij was in de tachtig volgens mij, of eind zeventig. Ja. Nou, dat was echt geweldig. Dat was echt leuk. Zulke dingen zijn er gewoon echt leuk om te zien. Ja, precies. Um, zo lopen er nog volgens mij uh, veel meer in Nederland rond. Um, uh, het zou best een idee kunnen zijn om daar eens een programma aan te wijden. En uh, laat, laat die oudjes dan maar zien wat ze nog in, uh, in, in petto hebben. Ja, toch? Ja. Nog heel even tot slot een, uh, nog even ja. terugkomen op Marco Bussato. Um, ja. Kijk, Marco Bussato hoeft maar één keer op te treden voordat hij weer een zootje schulden kan afbetalen. Hè? Want hij kost gewoon meer dan 10.000 euro voor een half uur optreden. Ja, hij is uh, yes. nu dan Frans Duits, dus... Uh, ja. Maar ik denk ook dat de mensen daar graag naartoe gaan. En dus, dus, daarnaast is natuurlijk een veelzijdig artiest, Marco Bussato. Dus ik denk dat als hij uh, op een op festival gaat spelen, dat hij uh, heel veel publiek krijgt... en dat hij er een zo uit de onkosten is, hoor. Absoluut. Oké. Okay. Dus, uh, maar we gaan er zelf het allemaal gegeven, hè? Nee, we gaan het allemaal zien, uh, Henry. Henry nog even ja. tot slot. We hebben hier vorige week niet gesproken. Hoe vond jij de CfM Zomertour? Ja, geweldig natuurlijk. Ja, maar toen, toen ik in, in Zandvoort was, uh, hadden we het gewoon het geluk dat we heel mooi weer hadden. En ja. uh, dat het lekker druk was in Zandvoort. Uh, ik heb daar een hele mooie tijd meegemaakt die paar dagen dat ik daar was. Dus, uh, dus zeker voor herhaling vatbaar. En waarschijnlijk kom ik dit jaar nog een keertje naar, naar Zandvoort toe. Blijf er weer een weekendje en dan doen we het gewoon weer een keertje opnieuw. Nou, dan gaan, we gaan we lekker barbecuen. Ja, ja. Ja. Je gaat nooit wat ik morgen ga doen, Henry. Wat je morgen gaat doen? Barbecuen. Want, dat, dat, dat, dat, dat is gigantisch, gigantisch goed weer voor morgen. Dus... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik kom gezellig bij je eten. Hartstikke leuk. <laughs> is afgesproken dus. <laughs> <laughs> uh, hoe was het trouwens 29 augustus Sinaan? Um, <clears throat> uh, uh -huh. Wat bedoel je, nee, sorry? Uh, het grote festival, uh, uh, Strandfestival. Ja, oh, van oh, Verrat, van Verrat. Verrat. Ja. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. Normaal zou die hier zitten, maar uh, hij uh, was het vergeten. Maar in ieder geval, <laughs> het was heel erg... Uh, ja, er waren heel veel mooie dames, zo en zo. En uh, ja, ik, ja. ik heb er niet heel veel, eerlijk gezegd, van meegemaakt. Omdat, omdat dat, ja, eerlijk gezegd, uh, boeit het me niet zo om naar haar te kijken van de dames. Ja, goed. Maar hoe was het uh, festival op het strand? En daarna was er op een gegeven moment geloof ik een muziekavond in de discotheek Amsterdam. Ja, in, inderdaad. En uh, er was eerst een modeshow. En uh, daarna is er een uh, heel erg uh, groot uh, afterparty gegeven in Club Fame. En uh, dat ja. was allemaal een uh, daverend succes. En er is uh, een hoop geld op gehaald, gehaal, geloof ik uh, meer dan uh, 23. 2000, uh, nou meer zelfs. Het staat in de krant. Ik pak hem er ja. even bij hoor. Sorry dames en heren. Ja, <laughs> oh. <niet, Ado. laughs> Zou ik maar even uh, een leuk achtergrondmuziekje opzoeken? Ja, maar Roy je het zo gevonden met mijn oplet hoe snel die is. Ja, ja ik heb het, het gevonden. Rudy kan het zien. Ja, hij ja, heeft het nou, ja, hij heeft het. Nou. Ik ga het even opzoeken. Uh, Beauty yeah. Beach Event. Hoeveel geld is er al opgehaald? Um, even kijken. Het eerste stukje. Het zondag uh, in Beauty, Beauty Beach Event 10, georganiseerd uh, Beauty Beach Event, heeft maar liefst 2300 voor de voedselbank opgeleverd. Nou, Niet minder dan circa 300 gasten hebben zich prima vermaakt met de modeshow van Laura, Buijs, uh, Laura Bluis van Schoonheid Instituut. De Salon en Farad Eye van Kapsalon Haar. Nou, perfect. Nou, leuk toch voor ze? Dat verdienen ze wel, hoor. Hij is hartstikke goed gedaan. Ja. Dus, nee, jongens, de volgende keer uh, als ik weer live ben en zo'n uh, antwoord maak ik er een mooi item van. Gaan we zeker doen, uh, Henry. Bedankt dat je weer even tijd had. En uh, tot volgende week, hè? Tot volgende week. Ja, Oké. Okay. Ik hoop dat we net zo mooi weer hebben als uh, dit weekend. Ja. Want ik heb helemaal niet meer kapot, jongens. Laten nee, we Zeker weten. Oké, okay, voor iedereen een uh, hartstikke fijn weekend, lekker week en, uh, geniet ervan, uh, lekker barbecuen en uh, ja, allemaal tot, uh, tot volgende week weer. Oké, okay. okay. bye bye. Doei, doei. Roger War, dan sta je dan en ook geen Piek meer in je zaal, jij met die grote mond, jij zwaaide altijd.